Van 9 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Nabestaanden van slachtoffers van ernstige misdrijven willen dat er een onafhankelijke commissie komt. die dossiers van onopgeloste zaken onder de loep neemt. In een open brief aan de minister dringen 10 familieleden van slachtoffers hierop aan. Het komt volgens een advocaat van de slachtoffers geregeld voor dat nabestaanden het niet eens zijn met de conclusies van justitie. In de onafhankelijke commissie moeten mensen komen uit de rechterlijke macht, het OM, politie, advocatuur en forensisch deskundigen. Twee Franse toeristen zijn dinsdag in een Amerikaanse woestijn omgekomen, vermoedelijk door hitte en uitdroging. Hun kind, een jongetje, is levend teruggevonden. Het gezin maakte een voettocht door het White Sands National Monument in de staat New Mexico. Een nationaal park en zandwoestijn waar nagenoeg geen schaduw en water te vinden is. De parkautoriteiten raden dan ook af om daar in de zomer midden op de dag te gaan wandelen. Getuigen en slachtoffers in de bandidoszaak in Limburg... durven geen verklaring af te leggen... omdat ze bang zijn voor represailles van leden van de motorclub. Regionale kranten hadden inzage in de verslagen van de gesprekken... die de politie met getuigen en slachtoffers had. Iemand die door bandidos zou zijn afgeperst zegt zo bang te zijn... dat hij heeft besloten om geen aangifte te doen. Een andere getuige wil naar het buitenland vertrekken... om van alle dreiging van de motorclub af te zijn. Het OM zegt in de Limburger dat het onderzoek moeilijker wordt... door het zwijgen van de getuigen. Burgemeester Stellinga van Schiermonnikoog is gisteravond met onmiddellijke ingangen opgestapt. In een verklaring schrijft hij dat er zich in zijn privésituatie een aantal veranderingen hebben voorgedaan... die nu al zijn aandacht en tijd vragen. Volgens Stellinga is het voor het eiland en voor zijn dierbaren daarom beter dat hij gaat. John Stellinga was sinds 2012 burgemeester van Schiermonnikoog. Het weer in het westen schijnt de zon... maar in het oosten en zuidoosten is het eerst nog bewolkt met buien. Later vanochtend gaat daar ook de zon schijnen. In de namiddag en avond is er ook in de rest van het land... kans op enkele stevige onweersbuien. Het wordt 22 graden aan de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, Zon Zee. Zandvoort en zomer Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. uur van CFM Jazz, mijn naam is Alko Beuving... en we gaan rustig verder met het draaien van jazzmuziek. Muziek om bij wakker te worden, muziek om de krant bij te lezen... muziek om lekker in de tuin te zitten. Uh, luister en geniet. En je hoorde natuurlijk Julius Watkins, Amerikaanse jazzmuzikant... Uh, en een van de eerste French Hornen-bespelers uh, in de jazz. Dit kwam van een uh, cd. Ik dacht uh, even kijken op mijn lijstje wat het was precies. Uh, het was uh, Julius Watkins Sixth that volume 2... Garden Delight, nou, Garden Delight, dat is natuurlijk prachtig weer om even in de tuin te gaan zitten, toch? Het zonnetje erbij, een kopje koffie erbij, een krantje erbij, wat wil je nog meer? En een mooi muziekje natuurlijk, muziek van uh, uh, CFM. Uh, ja, ik liep zo eens langs mijn platenkast en toen kwam ik er een tegen. En die is eigenlijk zo mooi en die is zo bijzonder. Een van de eerste LP's die ik ooit kocht. En het is de Graham Bond Organization. En dat is een nummer, een live een, een live optreden in Kloek's Kleek. Alleen al die naam, die vond ik zo geweldig. Kloek's Kleek, was een jazz en rhythm en blues club... in de Railway Hotel in West Hampstead in, in Londen. En daar hebben allerlei bands opgetreden. En uh, onder andere de Graham Bond Organisation. En de geluidskwaliteit is abominabel. Maar de band bestond toen uit uh, Dick Hextel-Smith, uh, Jack Bruce... en Ginger Baker en Graham Bond, Wade on the Water... Beep Ik geloof dat ik me ooit voor één gulden ooit eens gekocht heb ergens. Een, een, een fantastisch uh, Graham Bond Organisation. een belangrijke band. En ik weet nog op de hoestel stond de foto van Dick Hexton Smit, de saxofoonspeler, die tegelijk twee saxofoons speelde. Dat vond ik toen de tijd echt het einde. Cream uh, Bond organisatie, ja, ik zei het net al, dat is toch wel in de muziekgeschiedenis een belangrijke band geweest, want uh, Jack Bruce en uh, Ginger Baker, geen grote vrienden van elkaar, die kwamen elkaar later weer tegen in de Cream onder leiding van Eric Clapton. Maar uh, dit was uit de 60 jaren, 1964 ongeveer, in die periode. En het kan ook heel anders klinken, Wade Underwater, door Eva Cassidy, de zangeres die eigenlijk pas bekend werd na haar dood, overleden aan kanker. Eva die veel te jong gestorven natuurlijk, kanker dacht ik dat het was. En een van haar laatste nummers die zong, What a Wonderful World, het bekende nummer van Louis Armstrong natuurlijk. En dat laat ik nu horen door de saxofonist Jimmy Summers. Van de CD Time Stand Still, twee, CD 2009. Onder andere speelden mee Chris Botti en Rick Brown. En we hebben al wat grote dames gedraaid uit de jazz, echte diva's. En de volgende is eigenlijk nou niet bekend als een echte diva uit de jazz, maar heeft toch ooit een, een, een, een CD gemaakt? Nee, meer, heel veel CD's heeft ze gemaakt, moet ik zeggen. Maar dit, is wel, dit gaat wel naar de jazz toe. Gladys Night. Nothing feel you hear from me. from Chance, true, I've been seen with someone new, but that doesn't mean that I've been untrue. Though we're apart, these words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my. Never will. Never will. Knew. That doesn't met uh, Ellington's classic Do you nothing do nothing till you hear from me. Prachtig gezongen. Mooi openingsnummer van de CD Before Me een CD 2006. Zeker de moeite waard ook voor de jazzliefhebber. En als het over jazz gaat, dan kan je natuurlijk niet om Miles Davis heen. Round Midnight. Davis Round Midnight, Round About Midnight, heette uh, LP. En uh, je hoorde natuurlijk Miles Davis op trompet, John Coltrane tenor, Red Garland piano, Paul Chambers, Bas en Philly Joe Jones uh, drums. Uh, deze uitvoering heb ik gekozen. Ik had natuurlijk ook kunnen kiezen voor de hele bekende live het Newport Jazz Festival met de All-Star bezetting. Maar ja, daar zit nog een verhaal aan verbonden toen uh, uh, Miles weer een tijd schoon was, clean was. Toen speelde hij met een All-Star-band bestaande uit Zoot Sims, Kerry Mullican, Talonius Monk, uh, Connie Kay en Percy Heat. Uh, dat nummer ook. En iemand in de zaal hoorde dat en contracteerde hem meteen weer om met een, een nieuw label om, de, om een CD op te nemen, LP op te nemen. En dat was Round Midnight. Mooi nummer, mooi gezongen. En tijd voor iets Nederlands. Francine van Tuinen, This Dream of Mine. Zegend met een unieke stem en een uitzonderlijke ritmische flexibiliteit... toont ze lef, een excellente dictie en een perfecte timing. En gitaar hoorde je natuurlijk Jesse van Ruller. CD A Perfect Blue Day, een CD 2004. Meer dan de moeite waard. Eh, dit is ook meer dan de moeite waard. Don Cherry featuring Ornette Coleman en Steve Lacey. Just for you. Ja, als je deze dame niet kent, dan kan ik het begrijpen. Ze heet Mina Anna Mazzini, een Italiaanse zangeres. Geboren in eh, 1940, 25 maart. En ze is de enige Italiaanse artiest die in vijf verschillende decennia... met een album op de eerste plaats haalde in de Nationale Hit Parade. Een hele bijzondere figuur. Haar muziek is ook veel gebruikt in films van Pedro Almodovar. En die gebruikte songs van haar in zijn soundtracks. Ja, eh, ook een... Dit is van de cd. Een cd uit 2007... Mina Canta Sinatra. En dat was het nummer Eptide natuurlijk. Een mooi nummer. Een bijzondere figuur... deze vrouw. Uh, de laatste... tig jaar treedt ze eigenlijk niet meer op... maar ze brengt nu wel allerlei mooie cd's uit. Uh, jazzy cd's. Uh, ja, van alles wat eigenlijk. Ze is geroemd en bekend... En, uh, ja, de grote jongens uit de jazz wilden graag met haar samen uh, spelen. Frank-senator Louis Armstrong. En uh, ze hebben echt geprobeerd haar naar de Verenigde Staten te krijgen... maar zij heeft vliegangst, dus... ze heeft nooit een stap in de Verenigde Staten gezet. Maar haar cd's zijn wonderschoon. Ik zou adviseren, luister eens naar een muziekje van Mina. Ik ben haar op het spoor gekomen doordat ze nogal eens gebruikte onder reclamespotjes van parfums. En toen heb ik Mina eigenlijk leren kennen. En ik, ben eigenlijk, ik vind het mooi, dus... Ook mooi is een uh, cult shader en Scott Hamilton en Hank Jones... The Shining Sea hebben die ooit als een prachtige cd gemaakt. Quietly There. Ja, als het toch over vloed gaat, The uh, Shining Sea. Zeker met dit vandaag met de zon. Daar zullen veel mensen naar het strand gaan natuurlijk. Zet de spa, de cola en alle drukjes. Maar vast klaar, het gaat weer druk worden. Dus zo rustig zal het er niet zijn. Ben Morrison brengt de afgelopen 20 maart duets, de Reworking Catalog, uit. Dus hij put op dit album uit, gigantische, uit zijn gigantische repertoire... Uh, nummers zijn opnieuw opgenomen. Hij selecteerde persoonlijke duetpartners... Michael Bublé, Steve Winwood, uh, Violent Bobby Womack... eigenlijk te veel om opgenomen. En er staat ook een heel mooi nummer op over de, uh, artiesten waar ze gebleven zijn. Over de PJ Broby bijvoorbeeld, ook zo'n man die uh, vroeger veel in het nieuws was... En eigenlijk ook heel weinig geld had. Uh, op het laatst bleek dat hij van een bijstandsuitkering leefde. Uh, prachtige cd. Van Morrison. Tum. probate wonder can you tell me Jim where the hell do you think of Scott Walker my memory is getting too dim. don't have no frame of reference no more not even screaming Lord Such without him there's no raving loony party. Nowadays I guess there's not much there's Nothing to relate to Anymore Unless you wanna be mediocre Ain't nothing new Under the sun and the moon And the stars now jump I make it my way down the highway Still got a monkey on my back Sing it in my way. Please, can you cut me some back? back. CD. Ik vind het een prachtige cd. Van Morrison, Duet, Reworking the Catalog. Mooie nummers allemaal eigenlijk. Ik zal er nog vaker wat van draaien. En eens even kijken. Ik heb niet zo gek veel tijd meer. En ik heb nog Lucas Pino op de rol staan. Lucas Pino, saxofonist. Van de cd onlangs uitgebracht. No net, no net. En het nummer On The Road. Een compositie van... Uh, eens even kijken wie dat gecomponeerd heeft... Uh, Glenn Zaleski. En het is eigenlijk gebaseerd op het uh, bekende boek... van Jack Kerouac, on, no, on the Road. Lucas Pinto. Nieuwe cd. Caspino on the road, uh, trompet solo, werd gespeeld op de markt.